We gaan nu verder met het derde gedeelte van de, we van de les. We gaan, mee, we, gaan iets, we gaan iets behandelen. Een aantal maanden geleden had ik jullie een, een soort gebed of formule gegeven. Zonder veel uitleg over de vier executies. Wat zijn die vier executies? Dat zullen we nu beetje leren wat het is. Hier heb ik ook zo'n lekkere snoepjes, kosjere snoepjes. Voor mensen die dan als iemand een goede antwoord geeft, weet je dan? Ja, want mijn vrouw, ik zeg het ze geeft een chocolatje, maar ik weet niet, ze zegt, ik, ik weet niet of ze echt geeft. Of ze misschien veel belooft, maar geeft niet. Ja, dus dan weet ik wel dat ik uh, kan direct geven. Dan heb ik in vier kleuren, dus de ene is dan negen, dus een zeven, negen. De andere acht, zeven en zes. Dat is allemaal, dus als iemand geslacht had, ja, dus, uh, maar niet tien. Tien is het ketter, dan is het wie. wie die, oh, dat is toch Oké, okay, maar dat kunnen we nog niet. Dus negen tot en met. Dus wat betekent dat? Ja, dat Of vier stadia. Yes. Net. Jut En niet de ketter. Ketter is niet. Het is niet dat wij zelf iets met de ketter kunnen aan aanrichten. Oké, okay, uh, ik heb eens iets gevonden. Um, in de zoger. Deel 18 van de zoger. En eigenlijk is dat de laatste deel, het laatste deel van de zoger zelf en daarna 18 delen, dat is zoger. Dan komen twee delen nog van nieuwe zoger, zoger Gadash. En dan komt nog de, 21, de 21ste boekdeel, boek deel, boekdeel. Dat is dan. Uh, dat is dan Shir Hashirim, het Hooglied, een erg lang stuk, en Roet. Dus die twee, twee zeggen dat twee, hè? Twee rollen, ja, twee dus, noemen dat geschriften van die Eide Torah. Dat is de hele Torah, dat is de hele zoger die ons bekend is, dat er is. En in een achtende deel heb ik dat gevonden en dat wil ik aan jullie dat vertellen. En dan zullen we zien hoe dat werkt, die vier executies, wat betekent dat, etc. En er valt nog natuurlijk veel te werken aan wat ik jullie vertel. Maar hoor eens, ik zal proberen dat bij de tekst blijven. Dat komt uit de zogerdus, dus. En dat wordt we zullen dat ook als bijsluitsel doen bij en de vertaling daarbij doen. Um, wij weten al, zegt hij ons, dat zon, de zeerampien en noekwa, door hun door hun schepping, zoals zij geschapen zijn, dat zij niet geschikt zijn om mogen te ontvangen op zichzelf. Ja, zoals we weten. Waarom? Er was eerste Zimtzum, herinner je nog, eerste Zimtzum? Bij de eerste beperking mocht de malgoed geen licht ontvangen, ja of niet? En door de tweede beperking mocht ook pin geen licht ontvangen, ja of niet? Dus de malgoed, want de malgoed steeg dan naar, naar de binnen. Dus zowel de malgoed als de alzerenpien de eigenlijk zijn beperkt. Uh, omdat ja, omdat de symptoom die heerst over die malgoed, ja of niet? Uh, en malgoed kan het licht niet ontvangen. En daarom konden zij de zon, konden niet voortbestaan in de werelden, uh, op zichzelf. Dus konden het licht zelf niet hebben in zichzelf, niet ontvangen. Uh, en om de wereld te laten voortbestaan de maatsiel de schepper die bracht de malgoed omhoog deed omhoog om malgoed opstegen naar de bina we hebben gezegd ja dan was het de de Eigenschap Dien, gestrengheid, wat was vermengd met de eigenschap van genade. Dan kan het wel voorbestaan. En dan de Malgoed werd één met de Bina. Heel belangrijk steeds over die aspect van de mengsel, vermenging tussen Malgoed en de Bina. Alleen dat is de weg naar de. Op die manier bestaat het heelal. Uh, en dan, zon werden geschikt om morgen te ontvangen. De Malchut, die had op zichzelf niets, maar de Malchut steeg op naar de Bina. Duidelijk. En dan de Eile, die zakten in de, in de Bina, ja, of in de zon. En bij de Gadlood, wanneer de Gadlood was, dan die Eile, die, die in die Eile kon dan de zon licht ontvangen. Anders niet. Uh, uh, en dat is alleen maar, zegt hij, wanneer de lageren uh, doen, kiezen voor het goede. Maar als de lageren, lageren, of zeggen mensen, als de mensen zondigen, dan heeft de Sitra Achra, het recht om aan, om aan te hechten, zich aan te hechten aan de zon. Aan de zon kan ze zich aanhechten. Eigenlijk, waarom? Waar kan, uh, waar hangt, waar hecht zich het onreine aan? Warte kort is precies. Dan hebben we gezegd. Daar was de eerste, be, eerste, ja, eerste, de eerste beperking en de tweede beperking. En die betroffen Mahut en Zon en Dus daar kan de onreine kracht zich aanhechten. Maar niet aan de en de, de Bina. Duidelijk of niet? Daarom is het, iedereen hoort het wel, daarom wanneer de Zon steken op naar de Bina, ja, Bina, dan zijn ze safe. Daar ontvangen ze gochma met de chassadim. En dat daarmee, wat gaat er daarmee gebeuren? Daarbij gebeuren? Dan de sitra achra gaat zich als het ware onthechten van de lager. En de lager de, de, van de Zeerandwin en noekwa. En daarmee ook de, de mens die ook... Dat aan, dat aan oproept. Eigenlijk. De hele bedoeling is om de ons te onthechten van die onreine kracht. Alleen daarmee kunnen we vrijwaren onszelf, dus door vrijheid komen. Oké, okay, dan zeg je dat ook zo. Uh, dus, maar als de mensen zondigen, let op, dan Sitra Agra heeft dan recht recht om zich aan te, om aan te hechten aan de zon, wat is de recht? Het moet een bestuur bestuur moet werken, ja. Als er geen recht was bij de onreine kracht, zou, zou geen kwestie van, van, van feedback zou zijn, ja, en naar het doel van, van de schepping. Dus als de mens als de lageren, de mens, laten we zeggen, zondigt. Dan de Sitra Achra die gaat weer aanhechten aan wie? Aan Serampin en Nukwa. En daaruit van Serampin en Nukwa komt, komt het bestuur naar ons toe. Dan kunnen we ook dan zien als mens. Wij zijn de producten van de, van de zon. En dan gaan we dan ook daardoor ook uh, precies hetzelfde hebben als in de zon. Dat opgeroepen, opgeroepen werd door onze zonde. Dan ook bij ons gaat de Citra-Achra zich aanhechten aan ons. Dat is we nog een inleiding. Ja? En daarmee, wat gaat er gebeuren als die, als die Citra-Achra aangreept aan de mens? Wat het gebeurt. Wat gebeurt er? Dan? Dan had de dan goed de malchut van de dan wordt de malchut de van de tzimtzum alef onthuld. Kijk, de malchut van de tzimtzum alef, ja, die mocht geen, geen licht ontvangen. De correctie, let op wat ik zeg. De correctie is wanneer men opsteekt naar de bina. Dan ontvangt men van de bina en ontsteekt men de malgoed van de tzimtzum alef en die is leeg, hè, de machtigheid. Maar wanneer de mens zondigt, wat gaat gebeuren dan als de mens zondigt? Dan gaat zich aanhechten de sitra achra aan de malgoed van de tzimtzum alef, want daar zit de tekort, ja. Daar zit het gesaron tekort. Ja? Dus, dan gaat die, die, ja, dan gaat die, gaat de citra achra zich aanhechten aan de malgoed van de, van de tzimtsum alaf. Okay. Uh, en die malgoed van de tsimtsum alaf is er altijd aanwezig in de kilim, in de kelim van zon, van Zeranpin en nukwa. Want daar was wel Tzimtzum. Niet bij Abou Bij Abou was geen Tzimtzum. Oké. Okay. En dan, wat is het gevolg daarvan? Van zo'n zonde en, dat aanhechting van die, en de aanhechting van die Sitra Achra aan, die, aan, dat, aan de plaats van de Tzimtzum Alef. Oftewel aan de plaats van de Tav. Letter Tav, of de eerste bodem. Dan, alle lichten verlaten de mens. Op dat moment. De lichten kunnen we ervaren alleen maar wanneer we gebonden zijn met de, met de Bina. En van de Bina gaan we dat ontvangen. En van de Bina gaan we ontvangen in de kilim die Bina ons geeft. Duidelijk, en niet in de kelim van mijn eigen tzimtsum alle. Ale, want daar kan ik niets ontvangen. Maar als ik de mens gaat zondigen dan ontbloot wordt die, die, wat gaat, hij gaat dan aantrekken die krachten naar zijn, naar zijn malgoed van de symptoom half. en dat is dan geprovoceerd wordt door zijn zonde, of gevolg is van zijn zonde, en dan die citra ontbloot, dat tekort ontbloot die plaats van de eerste or from the Malchut of the Tzim Aleph. So, that is the that mechanism. <coughs> and, all the time, that the Sitra Achra is aangehecht on an deze Malchut, so, dra, so long the Sitra Achra is aangehecht on an the Malchut van the Tzim Aleph, and that is the court, Dan zij zuigt aan deze plaats van de tekort aan zij zuigt die ja, die Sitra Achra zuigt dan aan deze plaats van de tekort die er, die, dat er is in de zon, in de zon bestaat dat tekort van de Tsimtsum Alef. en dan zegt hij, en dan is er geen hoop bij de zon, omdat zij de mogen zouden, zouden kunnen ontvangen, om zij te geven aan de werelden. Dus zij hebben alles natuurlijk in zichzelf, maar door, dan hebben zij op dat moment, als de lageren zich gedragen zondig, dan hebben zij niet de kracht, niet. Ja, waarom? Zij functioneren, zon functioneert alleen naar de man. Als de man omhoog komt en de man is kosher, dan komt ook van boven Men de schepping. De mens ervaart dan het bestuur als het goede bestuur, ja of niet? Maar als de mens zondigt, dan ontbloot wordt ook bij de zon van het zon. Ontbloot wordt als het ware de plaats waar, Gisarone, waar de is, waar tekort is. De plaats waar tekort is. En dan kunnen de zon niet aan de lagere al de zegeningen, al het goede te geven. Oké, okay? even de principe, het principe. Uh, let op wat hij verder zegt. En daarom, zegt hij, er is geen andere uitweg mogelijk dan om die citra agra te doden. Iedereen hoort het? Er is geen andere manier om alleen maar, wij de mens dus moet ook de Sitra Achra doden. Hoe? En dat zijn de vier, vier executies. Om de Sitra Achra te doden. Hoe te doen? Hebben we vorige keer, hebben we ook afgerond les ook met, hoe de dood zal, hoe de, ja, de citra agra zal aan het einde van al die, van al die correcties, zal ophouden te bestaan. Maar het is allemaal prachtig en mooi, waarom Daarom heb ik gezocht naar een plaats, om te kijken, om vandaag, vanavond nog, te kunnen iets uit te leggen, hoe dat technisch allemaal plaatsvindt. En dat wij ook, niet alleen dat wij moeten wachten tot het zover is, maar in elke onze handelingen zijn wij in staat om dat te bewerkstelligen. En dat elke avond voordat wij naar bed gaan, doen wij dat ook. Maar we kunnen elk moment dat doen. En dat is wat ik wil van vertellen, hoe dat werkt. Okay. Dus hij zegt dat er is geen andere mogelijkheid, er is geen andere manier, andere manier om eruit te komen dan om die Citra Agra te doden. Die, die Citra Agra die aangehecht is aan de zon die moeten wij we weten te doden hoe we, uh, en dan zal dat mogelijk zijn aan de zon om weer het leven aan de werelden te geven al het licht en al het over, de overvloed etc te geven aan de lagere duidelijk oké okay. uh, Um. Um. Maar, zegt die om de sitra achra dood te maken en aan te trekken leven aan de zon en aan de werelden. En wij zitten ook in de werelden, ja. De zoon van de zoon komt naar ons toe. Dat is onmogelijk voordat men zij dood, dood maakt door vier vormen van gaan. Alleen door die vier wat ik, wat ik jullie heb opgegeven, alleen daarmee kan men die citra agra dood maken en het leven naar ons laten komen. Alleen daar geen andere manier mogelijk is. En dat is wat ik wat we gaan doen. En dat zijn de vier vormen van de doodgaan. skila, steniging. Shreva, het verbranden. Herk, het dood brengen door de zwaard. En genek en wurgen. En die volgorde, juist in die volgorde, alleen in die volge, volgorde kan men dat wel doen. En de mens is wel in staat, aan de mens, aan elke mens is het mechanisme gegeven, om in elke toestand die vier handelingen, die vier dood, dood, vormen van dood, aan de citra afgra toe te brengen, waarbij... De mens al het licht, al het leven naar zichzelf toetrekt. Naar zichzelf en dan naar de wereld omheen. Zo so is het gemaakt. Want als de mens zou dat niet hebben, zou hij geen werk zijn hebben, zou hij geen medewerker zijn in het scheppingsplan. Ja, dan zou de mens ook niet zichzelf kunnen verheffen. Ja, dan zou de mens gewoon zijn als een robotje hier in deze wereld. En dat is niet de schepping, dat was niet de bedoeling om hier... Een en gelukkig mens gewoon hier een mensje op te bouwen, dat die gewoon, dat de mens, uh, gewoon dat die zegt, doe normaal, dat is niet de bedoeling, de schepper wilde niet een mens maken die alleen maar zegt, doe normaal, en dan ben je gek ben je genoeg, gek genoeg, de mens moet strijven naar het hogere, de hogere vervulling. Let op wat je ons vertellen. Want de sitra agra zal niet volledig uh, ophouden te bestaan, totdat men vier, dood, vier manieren van dood aan hem toebrengt. En dan hoeven we niet te wachten totdat het allemaal Mashiach komt. Wij moeten het dood doen dagelijks. Let op. Wij Janhu. En het gaat erom, dat om... Uh, om de volledige mooging aan te trekken dus de mooging van Gochma zoals we dat leren om ze aan te trekken in de volmaaktheid, volmaaktheid dienen wij die, dienen wij vier correcties te doen ja, de, wij, wij moeten vier correcties te doen het hele stappenplan uit bestaande uit vier correcties die moeten wij doen Vier correcties. En daarmee zijn gebonden die vier doden. Op de, duidelijk. Correctie. Wat is correctie? Correctie is het brengen naar het licht. Naar ons toe. En hoe kunnen we dat doen? Het enige manier is om die, dat, die tekorten weg te promoveren. Ja of niet? En de tekorten dat zijn ge, die plaatsen die gebonden zijn aan die citra agra. Aan die onreine kracht die onzuigt. Geen mens is die, die niet gezogen wordt. Door de Sitra Achra. En let op. Tikkun Harishon. De eerste correctie is. Uh, de eerste correctie is. Om. Uh, om zich. Af te scheiden. Van de. Aanhechting. Aan de mal van de simtsum Aleph. Die de zich af te scheiden van die eerste bodem. bodem. Dat is het de eerste, de eerste, de eerste wat wij moeten doen. Ja, om niet aanhangen aan de eerste bodem, aan de letter taf. Daar waar we hebben gezegd dat daar is geen licht meer aan de malchut van de malchut. Dus de malchut, van de malgoed, dat is het eerste wat wij moeten afscheiden, ons afscheiden daarvan. Want zolang, zo zegt die de citra agra aangehecht is daar aan de plaats, ja, waar de malgoed van de eerste beperking is, dan uh, kan men dan niet spreken van de correctie, welke correctie dan ook. Uh, En dat doet men, let op. En het is niet zo eenvoudig, daarom probeer ik het in, in, in tamelijk eenvoudige bewoordingen te vertellen. En hoe, moet, hoe kan je dan, hoe kan je dan, hoe kan men dan zich af, afscheiden van die malgoed van dit symptoom Aleph? Hoe kan men dat doen? Kijk, Zoger zegt ons, dat kan men doen door een manier, door een trucje. Ja, door een mokkers. Mokkers. Door een. Uh, een vuil, een en, kuil, om aan te lokken op een manier dat. Valkuil! Op een manier van valkuil. Als je dat hoort nu, geduld, want dat is erg belangrijk. Wat hij, wat hij wat hier, wat hij wil, wat, wat, wat hij ons vertelt, in Dus, hoe kunnen we hoe kunnen dat doen? Hij zegt, op een, wij kunnen dat wel doen door een valkuil te te maken voor die voor die in, voor in deze te Op een manier, zeer, zeer uitgekende manier moeten wij dat doen. Ho, ho, ho, let op. Uh, wat doet men? Op welke manier doet men? Want men brengt omhoog de malgoed naar de bina. Let op de sitra achra houdt zich fast klemt klemt aan de hisaron aan de plaats in de malchut waar waar malchut van de van de ja? dus daar is de kort want daar mag malchut de malchut mag niet ontvangen ja? daar is de, daar is de dat is dood wat daar aanhangt wat doet men dan Kijk nou hoe geweldig schepper heeft dat bedacht. Men brengt hem al goed naar de Bina. Samen met de hele aanhang. Let op. Als, kijk, wie gaat doorheen? Die wat, wat ik nu hier Dat is gewoon, kijk nou anderhalf pagina's. Nou, zo zeggen we dat. Minder dan één pagina. Hier staat alles. Wat. Die waar je nergens naartoe gaat, naar de hele wereld, je gaat het niet vinden wat hier staat, op deze pagina voor deze pagina heb ik moeten zo zoeken om, dat, om deze kabala te doen, alleen wat hier staat maar jullie zijn al in staat om dat te horen let op, maar ik probeer het eenvoudig te doen dus wat doet men? men brengt die mal goed naar de Bina. maar erg bedacht zo, hoe, let op om een heb de Malchut. En dan de Bina ontvangt de dinim, de din, van de Malchut. Ja of niet? De Malchut steegt op naar de Bina. Bina zelf kent geen dinium op zichzelf. Maar omdat de Malchut is opgestegen naar Bina, dan gaat de Bina opvangen de dinim. En ja, die gaat ook net zo worden als een lagere komt naar een hogere. Dan hogere kom wordt, net zoals de lagere die daarop gekomen was. Dus dan de bina gaat ontvangen, die van de malgoed. Oké. Okay. En dan wordt ook de sitra agra aangetrokken. Die van beneden, die was ook aangehecht aan de malgoed op haar eigen plaats. Dus waar de malgoed was. En nu de malgoed is opgestegen naar de bina. Dat natuurlijk die sitra Achra die mee loopt, ja of niet, die niets verdwijnt, die gaat ook mee daarboven. Die wil natuurlijk ook nieuw lekker zuigen, ook nieuw nog van de bina, ja of niet. Die is mee gekomen. ik wil ook, ik ook, die gaat ook mee naar boven naar de bina. En zij wil Citra Achra, nieuw, ook sitra Achra, nu. Uh, wordt aangetrokken daar naartoe om. Uh, door de gissaron in de bina. Want de bina kreeg nu gissaron, ja of niet? De bina kreeg ook nu tekort, ja of niet? Iedereen ziet het? De malchut is opgetrokken naar de bina. En de malchut heeft tekort. En de malchut heeft ook, als het ware, aangestoken de bina. En de bina heeft nu door de malchut ook tekort. En natuurlijk, elke tekort trekt toe de onreine kracht, en dan de citra achra wordt ook mee aangetrokken naar de bina, en die wil daar ook zuigen aan de bina. Normaal kan ze niet komen naar de bina, ja, of niet? chokma en bina kan ze niet aankomen, maar nu, omdat de malgoed is, is, daar te kort is, en de malgoed is gestegen naar de bina, dan krijgt ook de toegang de, de, de citra achra wordt ook naar, daar naar de bina aangetrokken om te zuigen, ook aan te zuigen aan de bina. Want daar is ook tekort. Let op. Ja, ja oké, okay, maar dan is het... Ja, kijk, kijk verder. Oké. Okay. Uh, let, let op. We ozef, het a van malgoed, en zij verlaat het tekort in de malgoed zelf. Let op. Let op. Dus de malgoed steekt op nu naar de bina, ja of niet? Ik, that is it, that means, dat is het, dat men noemt dat Joodse wiskunde, als iemand dat begrijpt, dan word je verlost van alles, want dat is de schepper is, is net zo, so, Joodse wiskunde is net komt van de schepper, schepper heeft het hen gegeven, die, die wiskunde die, ik bedoel, dat de wijze die, geen mensen kennen dat alleen aan Jood is het gegeven om door te geven aan anderen, en daarom wil ik het graag aan jullie geven, dan word je echt verlost van alles, let op de Malchut, aan de Malchut zoog de onreine kracht, ja, de Sitra Achra. Nu de, sit, nu de Malchut steeg op naar de Bina. Ja, wat doet dan, wat, en dan, de Bina wordt als het ware ook, ook tekort vanwege de Malchut die bij haar is gekomen, ja of niet? De, sit, de Sitra Achra, die vroeger, die daarvoor, zij had, had aangezocht, waaraan, aan de Malchut, ja of niet? Maar nu krijgt ze nog meer kans. De mal goed, zij gaat dan aanzuigen aan de bina. Ja, of niet? De citra agra verlaat nu de mal van de cimtzum alef En die stijgt op ja, naar de bina om te zuigen van de bina. Duidelijk. Kijk verder. We horen je vragen met mennen. En de citra agra... Let op, en de Sitra-Achra gaat zich afscheiden van die mal goed van dit Simtsumhalen. Kijk, dat is, moet je slim omgaan met de onreine kracht, dat is wat ons leerde zoger. Hoe? Uiteindelijk, door het opstegen naar de Bina, nu komt de Sitra-Achra, wat doet de Sitra-Achra? Zij verlaat dit, dat een beetje daar, dat een beetje dat stukje winst wat ze daar had, en zij gaat samen... ...naar de binnen, omdat daar, om daar... is ook nu te kort... ...dus hij verlaat die mal goed... ...ja, dat is net als een hondje... ...als je geeft hem dan even een botje... ...ja, een botje... ...en die gaat het botje beetje zo aan knabbelen... ...aan het botje, en dan... ...iemand wil dan bijvoorbeeld het huis binnenkomen... ...wat doet hij dan? Hij pakt een, echt, een, een lekker biefstuk of zoiets... ...weet je, zo'n lekker stuk... ...en die gooit het aan haar, dan gaat het hondje... ...dat botje... botje ...dat loslaten... En je pakt dat stukje vlees natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo is het ook met citra agra. Zo, zo doet wat de citra agra. Die gaat nu aanpakken, aanzuigen aan de tekort in de bina. Let op. We gaan het meerdere malen doornemen. Want hier zit het antwoord op alles. Uh, uh, want... Um, want, waarom is het zo? Waarom gaat ze daar naartoe? waarom gaat ze dan los? Geht ze dan, uh, ma, uh, laat ze zich los van de malgoed, van het eerste Tsimtsum. Hij zegt zo. Want alle, de hele hoop van de Sitra-Achra is, om aan te grepen uh, aan een hogere traptreden. Natuurlijk, de Sitra-Achra wil hoger opklimmen, ja of niet? Zij zoekt naar de tekorten om hoger en de hoger aan te, aan te echten. Duidelijk, waarom? Citra Achra zoekt de kracht. Zij heeft zo van zichzelf. Zij zoekt een hogere kracht van de heiligheid en daar aan te trekken. Dus zij zoekt, haar hoop is om de mens zo ver te brengen dat de mens steeds meer zondigt ja? en de mens veel meer van zichzelf geeft, dan kan ze hoger klimmen op de trap. Ja, iedereen hoort het? En daar aan te zuigen, hoger aan te zuigen. Hoe hoger, hoe beter. Dat is alle hoop van de citra agra. Okay. Uh, en aangezien de citra agra aangehecht, is nu aangehecht aan de tekort, aan het tekort van de bina. Die hangt nu aan de bina. Aan de tekort in de bina. Dan, wat gaat men dan doen? Zij hangt, hangt niet meer daar, zij hangt aan de Bina. Wat, wat, wat gaat men dan doen? Dan gaat men de malgoed nu van boven, uh, van de malgoed uh, uh, dan gaat men de malgoed die eerst naar, naar Bina is opgestegen, dan laat men nu de malgoed weer van de Bina naar beneden komen. Iedereen hoort het? De volgende is dan de Bina eerst Omhoog. En dan laten we die malgoed naar beneden komen. Eigenlijk Want de citra agra nu hangt nu aan de bina. Ja of niet? En dan de malgoed die gaat even lekker om naar beneden. Van de bina. En de bina. En nu let op. De malgoed nu let op. Hier is het erg fijne, fijne dingen. Niet moeilijk. Maar als je niet al met je hoofd werkt. Dan zal je het snappen. Dat is hoger dan alle Nobel, Nobelprijswinners die allemaal kunnen zich denken. Dat is hoger dan elke wiskundige. De hele consul de hele van wiskundigen in de hele wereld kan het niet begrijpen. Maar jullie zullen het snappen. Let op. De Malchut nu zakt naar beneden. Ja of niet? De Malchut, de aan, waar hangt nu de Sitra Achra? Aan de Bina, ja of niet? En de malgoed die veroorzaakte bij de bina de tekort. De, de malgoed die zakt naar beneden. Zodra so, de malgoed zakt naar beneden en, uh, van de bina, dan heeft de bina geen aanleiding meer voor tekort. Bina heeft alleen maar tekort, alleen kan pikken alleen van de malgoed. Ja, duidelijk. Maar als de malgoed nu teruggaat gaat van de, van de bina, zakt weer naar beneden. Dan heeft de, de, de Bina niet meer tekort van zichzelf. Eigenlijk. Iedereen ziet het nu wat er gaat gebeuren. Bina, hoe zit het lezen moet daar? En dan Bina, die gaat, als de goed weg is, naar beneden is, dan de, de Bina is volmaakt. Bina kan niet zelf uh, van zichzelf. Uh, daar is geen, geen aan. aan aanhechten van de Sitra Achra origineel, waar kan de uh, aanhechten, aanhechting van de Sitra uh, Achra zijn, alleen in de zon, ja of niet niet in de de Bina maar als de Malchut nu zakte naar beneden dan de Bina komt keer terug naar haar volmaaktheid. dan heeft ze niet meer nodig om, om, om zich te verbinden met de Malchut, zij is verbonden met Malchut omdat de Malchut, zij moet Malchut corrigeren door haar verhoudingen met Malchut, zij is zij is de moeder van de Malchut, duidelijk. Maar als de Malchut nu terugkeert, dan ze is volmaakt weer. En wat gaat er gebeuren nou met die arme Sitra Achra? Laten we even horen wat hij ons vertelt. Wat Sitra Achra? Let op wat het gaat er gebeuren met die Sitra Achra. En Sitra Achra, niet vredig, ga meer gezet de Bina? En dan de Sitra Achra wordt nu afgescheiden ook van het aangrepen aan de Bina want nu, kijk, daar heb want de bina is nu weer volmaakt, en waar kan nu, dan de sitra agra heeft nu geen aangreep, nu, aan de malgoed, die malgoed heeft verlaten, ze heeft malgoed verlaten, ja, ze wilde mal aan de bina aangrepen, nu, de malgoed, dit trekt naar beneden, en dan, bina heeft absoluut geen aanleiding meer om tekort te hebben, dat is dan, dan heeft die nu, de sitra agra is nu, afgescheiden is ook, nu, van het zich aanhechten aan de bina. Dus duidelijk, waar hangt die nu? Zij hangt nu als het ware tussen die twee en zij is niet aangehecht nog aan de Malgoed en nog aan de, aan de Bina. Let op wat het is. Dat was, dat, was, dat, dat was duizenden jaren verborgen gehouden, want niemand was rijp daarvoor. En nu, voor het eerst, wordt het bekend Voor het eerst. Let op. Uh, dus, we tikken ze niet zo'n zarka, En deze tikken heet zarka Deze tikken heet het hooi. Het weghooi. Ja, het weghooi. Wat betekent dat? ki zorki mamal die man, die man, die man, die man, die die man, die man, die man, die man, die en dat is ook wat wij moeten precies doen, precies op dezelfde manier. En geen duivel kan ons dan iets aan doen. Duidelijk. Wij zijn hoger dan elke duivel dan ook. Let op. Dat heet deze eerste tikkun, heet dan zarka, dus het gooien. Waarom? Kie zorkie, maar le lemala, schetit de bek Waarom? Omdat men gooit de goed eerst omhoog. Dat zij zich aanhecht aan de bina. Dat is de eerste. Men gooit daarom hoog En die beweging moeten wij maken. Het is niet, maar dat is al gemaakt door, de, door, de, door het scheppingsstructuur. In het scheppingssysteem. Uh, in het, het systeem van de wereld. En wij moeten alleen maar volgen dat systeem. En zijn wij verlost. En, dat is het, uh, en kunnen we alle, alle, alles opbouwen wat wij willen. Let op. <coughs> We gaan niet gaan. Limitat. Uh, Limitat. Skila. En dat wordt ook geacht. Als de dood door het stenigen. Waarom is het stenigen? Waarom heet het stenigen? Kijk. Kia ha mal goed. Eh. Uh, want Malgoed, Heet. Steen. Ja. Steen. Net als steen. Omdat daar is aangehecht. Die. die de, omdat daar is te kort was. Malgoed heet steen. Even. Ja, maar, heet, ja, maar gewoon even. Malgoed heet steen. Waarom is het steeniging? Wat betekent steeniging? Malgoed heet steen. Zegt hij. Oezrikata. Eh, Lemala. Legitabek. Babina. veel Kocha. Al en door het gooien van haar, let op, door het gooien van haar naar boven, om haar aan te laten hechten aan de bina, daardoor, dus kijk, als je gooit een steen omhoog, wat gaat er daarna gebeuren? Natuurlijk dat de steen komt ook naar beneden. Dan zegt hij, door het gooien naar de bina gaan we eerst bevrijden die malgoed. Door, door het gooien van de Bina malchut naar de Bina. Maar dan, no kocha al rosh, valt haar kracht daarna naar het hoofd van de Sitra Achra. Dus, met andere woorden, daar, wat, betekent daar, dat, dat, wat betekent dat? Want, ki al die ki ho, ni nifrad mina malchut. wat betekent dat dat, dat? dat het valt, dat steen weer naar, de, naar het hoofd van de Citra Achra? Want daarmee, daar, door het gooien van de malchut naar de Bina, Daarmee wordt de, wordt de, uh, wordt zij afgescheiden, de citra achra wordt daarmee afgescheiden van de malgoed, van de simzum alef. Iedereen hoort het? De, het mechanisme hoe dat zegt de malgoed, dat komt wel. Maar eerst een beetje volgen. Shalolei zei, een met zijn jut le shumti kun, dat zonder dat zou absoluut geen realiteit zijn van. Geen tjikoen zou mogelijk zijn, zonder dit verschijnsel zou absoluut geen correctie, geen correctie zou mogelijk zijn zonder dat. Kijk, dat is de eerste, ik begrijp dat dit een beetje moeilijk is, maar gewoon kijken, dat is de eerste correctie. Er zijn vier correcties, en elke overeenkomt met een bepaalde dood aan de citra agra. Dus de eerste, dat is dan genoeg voor de eerste keer nu, en de volgende keer... In het derde gedeelte zullen we dan gaan verder met de tweede correctie. Dus wat is de eerste tikkun? Wat is de eerste dood brengen aan de sitra-achra? Is om te gooien die malchut, want daar hang die, hangt die sitra-achra beneden. Ja, aan de malchut van de zemzumal. Ja, daar is de chesaron, tikort. Tikort, ja? Dat, wat doet men dan? Gooit men die Malchut naar de Bina. Als men gooit de, Mal, gooit de Malchut naar de Bina, dan gaat de, de Bina, wordt de Bina als het ware krijgt De Bina door Malchut die omhoog kwam, krijgt tekort, ja of niet? Want de lagere komt daar een hogere, dan Bina krijgt ook, ook de kort van die Malchut. Duidelijk. Maar dan de Sitra Achra, die verlaat dan die Malchut... Verlaat dan die maar goed, want het, is het alle streven van de citra agra is om hoger te komen, om hoger te trekken, de krachten hoger te, te, te trekken. Dan gaat die citra agra pak die los gaat, los, los zich koppelen van die maar goed, en die gaat aanhechten aan een hogere, aan een hogere tekort. En een hoger tekort is dan de bina. Die gaat zich aanhechten aan de bina. Natuurlijk, daar is veel meer te halen. eigenlijk. Dan, de volgende, dan wat gaat het, dan wat het, gaat het gebeuren? Dan die malgoed wordt dan weer zak naar beneden. Dat is de volgende. Dus Malgoed krijgt kracht van de, van de bina. En die zakt dan naar beneden. Zodra, zodra, zodra de bina zakt naar, naar beneden. Dan, malchut sorry. Dan de malchut zakt naar beneden. Dan heeft de bina niet meer aanleiding om te korten. Kort is alleen door de malgoed die daar was. Dan... Worden mag, dan de Bina, die gaat weer volmaakt van de Bina. Hij heeft, heeft niets van zichzelf uh, tekort, niet van zichzelf. Daar kwam geen, geen tekort aan de Bina. De Bina in Chogma, ja, daar is geen tekort. Ja. Boven de Gazé is geen tekort, alleen onder de Gazé. Onder de Parsa. Duidelijk. Daar is de Irampine helemaal goed. Dan de Bina wordt volmaakt weer, gaat terugkeren naar de volmaaktheid. Duidelijk. Dan. Uh, dan heeft de citra achra, kan niet meer aanhechten nu aan de bina en uh, de heeft ze al verlaten duidelijk dat is dan de eerste tikkun en dat heet dan het ja, het steenige ja, duidelijk, een beetje zo so, hoe dat wat het steenige is dus moet je niet denken dat wat in de Torah staat, nog een paar woordjes dat wat in de Torah staat dat in de Torah, in de Torah staat dat Steenigen, ja, dat het, uh, wat in de Torah staat, dat men moet het steenigen, et Dat er geen woord staat in de Torah, dat men wel de mensen had gestenigd. Duidelijk, moet je niet denken dat in het, in het, volk, het volk van de schepper, dat zij moesten iemand steenigen. Hebt u, iemand, weet, hebt u er, ooit in, het, in, het, in de geschiedenis van de uitver, het uitverkoren volk gehoord dat men de mens gestenigd had? De Torah spreekt alleen van die krachten, dat men moet de correcties doen, men moet de sitra agra stenigen door de Torah. De Torah leert ons op welke manier wij dat moeten doen. Maar ook niet in de woestijn hadden zij nooit iemand, iemand omgebracht om die manier dat zij dan gestenigd hadden. Duidelijk wat, in de tora, wat je hoort in de Torah, dat het stenigen, of dat men uh, ont, uh, dat met een, alle, alle andere vormen van... Dood, ter, ter dood brengen, daar, natuurlijk is het, de Torah spreekt niet over dat soort dingen. Oké, okay? er bestaat natuurlijk het gerecht, hoge gerecht, hemelse gerecht, als het ware, van de Bina, en de, en de lagere gerecht, zoals in Jeruzalem hier op aarde. Maar ook dat is, moet je ook niet denken, dat het op die manier is men daarmee omgegaan. Het is niet doodgaan zoals men dat denkt. Dat men zegt dat in het hele Oud-Testament allemaal vol van bloed is het. Ja, zelfs, dan, zelfs de Aziaten die dan nu, die heb ik gehoord ergens in, in Hongkong of waar dan ook, weet ik niet. welke een, andere, een of een andere landen die nog steeds, uh, in, uh, hoe heet het, uh, uh, afgodendiensten daar nog steeds flink nog, nog steeds uh, aan de hand, uh, uh, aan de uh, beleefd, alleen afgodendienst, dat zij hadden gezegd: Nee, we gaan dat, dat Oude Testament, of well, überhaupt Bijbel, gaan we dat niet zo, so, uh, uh, dat, dat zij hebben daar opgeschreven, ja, aan de kaft, als je begint leest, dan de Bijbel, dat, dat is niet voor kinderen onder de 16 jaar, want daar zit zoveel bloed vergieten, Die, die, die Chinezen, yeah, dat was in Hongkong of zo, so, hadden ze dat de Bijbel vonden ze dat dit een boek is, dat vol van, zeg je dat, van geweld, et cetera, et cetera. Ja, dat, ze begrepen dat absoluut niet. Ja, iedereen hoort het wel wat, wat wij vertellen, dat dit alles draait hier in de Torah om die krachten, op welke manier de mens en ook de hele gemeenschap moet werken daaraan, om zich te verlossen van die Sitra agra. En de volgende keer gaan we verder... De tweede tjekoen, de derde tjekoen en de vierde ja.